Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft in Rotterdam het werk neergelegd. Ze liepen een uur geleden een stukje door de stad. De agenten willen dat het salaris omhoog gaat en de werkdruk omlaag. Op dit moment is er ook een anti-corona demonstratie bezig daar. Niet toevallig dat agenten nu staakten, zegt de Ja, Vandaag zijn het met name de meesters, omdat er daar zo'n 450 van in dienst zijn voor deze demonstratie. Dat laat ook zien hoe enorm veel capaciteit dit soort grote demonstraties kost. Week in, week uit. Of in Rotterdam, of Amsterdam, of Den Haag. En deze wissel kunnen wij op termijn dus gewoon niet volhouden. Hè? En door de tekorten die we hebben, dat is een van de grote problemen. Hè? Nou, dat coronaprotest stond bij de start van de mars volgens de politie 5000 mensen... Zij lopen nu door Rotterdam heen. Voor de derde keer op rij is er een aanslag gepleegd... op een restaurant in Roosendaal in Brabant. Vanochtend vroeg klapte het raam eruit nadat vuurwerk ontplofte. Er brak ook nog brand uit. De zaak is flink beschadigd. In januari was het ook al twee keer raak daar. De dood van Rajan van Vijf in Marokko maakt veel los. De jongen werd gisteravond bevrijd uit een 35 meter diepe put. Hij zat daar dagenlang vast en is overleden. Veel Marokkanen zijn verdrietig... Maar sommigen zijn ook boos, vertelt correspondent Samira Jadir. Wel wordt er hier en daar uh, wat kritiek geuit op de, uh, op de autoriteiten. Sommige mensen vragen zich af, of, uh, af dat in dat gebied uh, ja, hoe het kan dat zulke gevaarlijke putten zijn. En met volle bak tegenwind zo hard mogelijk fietsen. 300 fietsers doen dat vandaag bij het NK tegenwind fietsen langs de Oosterscheldekering. Een verslaggever van Omroep Zeeland wordt bijna weggeblazen. Goedemorgen! Het gezocht zo veel mogelijk uit de wind. Wordt het er mogelijk. is. begon redelijk droog vandaag. het uh, wind natuurlijk. Maar het is ondertussen ook nog bijgegeten. Ja, het weer nog. Het zal je niks verbazen. Er staat een windje uit het westen. Het is verder grijs en de hele dag regent het. Kijk uit als je de weg op gaat, vanwege die wind. Waarschuwt de ANWB. Het is 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 De jaren 70, uh, sailor en girls, girls, girls. Nou, het waren de boys uh, die het vanmorgen moesten doen uh, op de ijsbaan. En hebben het over de 5 kilometer uh, tijdens de Olympische Spelen, Albert Jan. Ja. Ja, je geluid doet het weer, hè? Ja, knopje, Lekker is dat, hè? Knopjes knopje stond verkeerd, ja, hè? Ja, knopjes knopje stond niet verkeerd. goed. Nee, nee, nee. Nou, Niels van der Poel uh, die heeft uh, net het uh, goud uh, weggekaapt voor uh, Patrick de Roest. Het ja. scheelde een halve seconde op 5 kilometer.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 Let you break my walls But I'm still spinning out of control from the fire.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 Me. Hip hop hop, can you tell?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 Join you.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 En inderdaad, het weer voor de komende dagen hoor je juist bij CFM. En nou weer lekkere muziek. Met Simons en Tabita zijn hier met Ik Wist het. Ik geduldig.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 Combinatie van Nederlands en Engels. De nieuwe single van Matt Simons. En Tabitha rode je met Ik Wist Het. En hier is The Runaway Train. Call you up in the middle of the night. Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So oh, many secrets I couldn't keep Promise promised myself I wouldn't weep One more promise I couldn't keep It seems no one can help me Now I'm in too deep There's no way out This time I have really let myself betray Runaway train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 go, I know, I know.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 Onder de, onder de treinsporen, uh, waardoor uh, je makkelijker in kan uh, stappen uh, bij uh, Overveen. Nou ja, we komen er inderdaad uh, daaruit op uh, deze van Solis Salem en de Runaway Train. Het is tijd voor uh, de Eredivisie... divisie. We beginnen met uh, zaterdag, met uh, gisteren Albert Ja, de wedstrijd uh, FC utrecht sc uh, Cambuur is geëindigd in 3 tegen 2. Dat was trouwens een prachtig mooie wedstrijd, want Cambuur kwam zelfs op 2-0 voor.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 Tot zover. We komen erop terug straks. Zo is het. En wij gaan weer lekker uh, muziek uh, voor je draaien. Wat dacht je van deze Libo M en uh, Jimmy Cliff? Hakuna Matata. I worked in the colony, paid my dues Accepting without question and the prevailing views And the young man's life was one long grind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 And when they pulled down from the floor yeah. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone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 Stand of de in de duinen. Een feest tot de morgen vroeg. Ja, ja, ja. gammas van de geeel. Hou jou zandvoort. aan zee. Ongoed. Ik zeg iemand gedag. Ik weet die zit bij haar bloed. Hoort is in het, het woord. hier is het allemaal. We delen dat gevoel, hier spreekt het akkoord.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 But north of Havana, he at the Cobra. Cobra Cabana. Music and passion were always the fashion at the Cobra. She lost her love.